7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kabinet schendt afspraken, zegt FNV-voorzitter Heers. Nederlands laboratorium Antarctica geopend en Michel Mulder, wereldkampioen sprint. Voorzitter, Ton Heerts van vakcentrale FNV vindt dat het kabinet het overleg met de vakbeweging en werkgevers frustreert. De winstlieden als minister Blok en staatssecretaris Kleinsma schenden afspraken door ingreep in de woningmarkt en de AOW zonder overleg door te voeren. Dat zegt Heert in de Volkskrant. De FNV-voorzitter vindt dat het kabinet een sluipmoordenaar loslaat op de verzorgingsstaat. Werkgevers betalen 1,3 miljard euro meer premie voor de WW terwijl de rechten van werknemers worden gehalveerd, zegt hij. Tweede sluipmoordenaar is volgens Heerts het overhevelen van taken naar gemeenten... zonder dat daar geld voor tegenover staat. Hij vindt het terecht dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten wil laten doorrekenen... of de kabinetsplannen financieel haalbaar zijn. Minister Kamp gaat vandaag in gesprek met mensen die ongerust zijn... over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In Loppersum is een bewonersbijeenkomst georganiseerd.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 In de Australische staat Queensland zijn door zware regenval honderden huizen overstroomd. Een aantal mensen wordt vermist. Hulpverleners proberen mensen met helikopters van daken te halen. In het plaatsje Bundaberg verwachten de autoriteiten dat het water naar een recordhoogte zal stijgen. In Brisbane, de hoofdstad van Queensland, worden bijna 5000 huizen door het water bedreigd. Twee jaar geleden kwamen bij overstromingen in Queensland... 35 mensen om het leven. Ook stukken van New South Wales zijn na zware regenval overstroomd. In die staat woeden al weken bosbranden. Brazilië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Zeker 233 mensen kwamen om het leven. De meeste slachtoffers zouden tussen de 16 en 20 jaar oud zijn. De eerste slachtoffers worden waarschijnlijk vandaag al begraven.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 Bij de vrouwen slaagde Thijsje Oenema er net niet in op het podium te eindigen. Ze werd vierde. Op de afsluitende duizend meter eindigde Oenema als tiende. Ze werd gehinderd door een val van haar tegenstander. De titel ging naar de Amerikaanse Heather Richardson. Yu Jing uit China werd tweede, de Zuid-Koreaanse Lee sang hwa werd derde. Dan nog het weer bewolkt, in het zuiden wat regen. Vanmiddag overwegend droog met zonnige perioden en het wordt vijf of zes graden. In de loop van de avond trekt de wind aan en gaat het regenen. Morgen, herfstachtig, met veel bewolking... een stevige zuidwestenwind en periode met regen. Wel vrij zacht. Het wordt ongeveer 10 graden. AWB Verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door opvriezing. Als bij elkaar 20 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Leusden Zuid 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Knoppet Valburg 5 kilometer. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl.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 Goedemorgen, we hebben een nieuwe wereldkampioen sprint. Michel Mulder. Ik had het niet geloven. Ik had het echt niet geloven. Wauw. Sebastian Timmerman vertelt zo hoe Mulder wereldkampioen werd. Sander van Hoorn, onze correspondent, heeft zo het laatste nieuws over de onrust in Egypte. En Nederlandse Kamerleden zijn onderweg naar België om een grensoverschrijdend conflict in de kiem te smoren. De Vira. Ja, Nederlandse en Belgische spoorwegen... geven daar tekst en uitleg over aan de Tweede Kamer... over dat hoofdpijndossier. Leden van de Kamercommissie Infrastructuur gaan naar Brussel... om daar samen met hun Belgische collega's te horen... wat NS en NMBS over de hoge snelheidstrein te zeggen hebben. Vira staat na alle problemen nog steeds in de remise. Contact nu met SP-Kamerlid Paulus Jansen. Hij is voorzitter van die Kamercommissie. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Met u al onderweg... Nee, ik ga zo na deze uitstelling vertrekken. Ja, met de auto, hè? Met de auto tot Bechelen en het laatste stukje met de trein. Oh, dat toch nog wel. Ja, in Brussel met de auto binnenkomen is echt heel ingewikkeld. Oh. Het laatste stukje pak ik toch met de trein. Ja, dat boemelt je dan nog. Het laatste stukje. Want u wil op tijd komen, natuurlijk. Absoluut. Waarom is dit zo belangrijk? Ja, het is natuurlijk een groot schandaal dat de Nederlandse belastingbetaler... en de Belgische trouwens ook... samen bijna 10 miljard euro besteed heeft aan de hoge snelheidsverbinding... En dat er op dit moment nog steeds uh, geen fatsoenlijk en betaalbaar verkeer met België mogelijk is. Mm. En, en waarom doet u dit uh, nu met beide landen samen? Waarom samen met vertegenwoordigers van het Belgisch parlement? Ja, om te voorkomen dat uh, regeringen tegen elkaar gaan zwarte pieten. Dat uh, spoorwegmaatschappijen elkaar uh, beschuldigen. Uh, dit probleem moet gezamenlijk worden opgelost. En wij denken dat dat ook kan. Dat het helemaal niet zo ingewikkeld is als er maar gewoon de wil is om uh, met elkaar samen te werken. Mm. En dat zwarte pieten, heeft u het idee dat dat al nog gaande is? Of dat er een aanzet toe is gegeven? Ik vrees eigenlijk dat dat al jaren bezig is. Uh, we hebben nog debatten gehad met minister Eurlinks... waarin die zei, ja, uh, uh, misschien dat we zelfs een schadeclaim tegen de Belgen gaan indienen. Ik denk dat uh, zowel de Belgische als de Nederlandse reizigers er alle belang bij hebben... om zo snel mogelijk gewoon fatsoenlijke uh, verbinding te hebben tegen een betaalbare prijs. En uh, ik denk dat het gewoon vandaag oplost moet kunnen worden. En dat kan sneller als je dat met z'n tweeën doet? Absoluut. Ja. En waar zit hem dan, die simpele oplossing? Ja, allereerst, uh, ik heb gisteren nog eens even het lezen in de reacties van alle reisorganisaties. Die zeggen allemaal, we willen ook de trein uh, terug. Dat is een verbinding die was degelijk uh, betaalbaar. En zeker zolang die Vira nog niet betaalbaar is, uh, moet die doorrijden. Mm -hmm. Maar betaalbaar gewoon... ook rendabel genoeg? Ja, die was volgens mij heel rendabel. Alleen, ja, kijk, op dit moment willen natuurlijk uh, de spoorwegmaatschappijen cashen met die nieuwe lijn om die HSL terug te verbinden. Maar wij vinden gewoon dat uh, naast die snelle verbindingen er ook... Uh, een betaalbare verbinding moet zijn. Ja, en die moet dan ook naar Den Haag bijvoorbeeld? Zeker. Ja. Dan los je dat probleem ook op. Ja, en uh, ja, er komt natuurlijk nog bij dat zolang die Vira niet rijdt... dan zal het toch iets moeten rijden. En uh, wij denken gewoon dat deze oplossing... gewoon vrij snel weer uh, aan de praat te krijgen moet zijn. Ja, maar dat ziet u dan als een, een permanente oplossing... in ieder geval dat dat er ook naast blijft? Hij moest er snel mooi terugkomen... en hij moet blijven rijden zodra de Vira uh, het weer doet. Uh, omdat wij ook denken dat er uh, daarnaast een uh, behoefte is... aan een uh, goedkopere verbinding die wat vaker stopt, hè? bijvoorbeeld ook in Dordrecht en in, in Mechelen. Uh, daar zijn veel mensen ook die daar vandaan komen en uh, de grens over willen, dus die moet ook blijven. Ja, Het lijkt erop dat u dan uh, niet veel hoop op hebt dat die Vira snel weer rijdt. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat hebben de maatschappijen volgens mij zelf ook niet. Uh, de nee. Belgen hebben ze terug voorgesteld om hem terug te sturen, dus ik denk inderdaad dat dit gewoon de beste oplossing op de korte termijn is. Ja, maar wat moet je er dan mee? Want daar zit wel heel veel geld in natuurlijk, in die Vira en het traject. Nou ja, kijk, uh, hoe, dat, hoe dat er af gaat lopen, weet ik nog niet. Uh, of die op de lap bevalt of dat die teruggestuurd wordt, we zullen het zien. Maar uh, ja, mensen zitten op dit moment al met een probleem, dus laten we nou proberen om dat zo snel mogelijk op te lossen. Maar is helemaal stoppen een optie voor Nederland? Dat vind ik niet. Ik denk dat, uh, kijk, wat we in ieder geval ook moeten doen natuurlijk, is het uh, geld dat wat in IHSL gestoken is... Uh, zo snel mogelijk rendabel maken, door daar ook treinen over te laten rijden. Uh, dus dat zal ook moeten gebeuren, maar dat gaat waarschijnlijk wat langer duren. Ja, maar hogere snelheid dan of niet? Nee, zolang op die nog niet draaien, hij rijdt nog niet. Dan hebben we alleen de Thalys. Goed. Paulus Jansen van de SP, hartelijk dank. Ja, dank je wel. En een Dag. goede reis vandaag richting Brussel. Daar is hij. Hij is onderweg. Debuteren op het WK Sprint en dan meteen wereldkampioen worden. Dat lukte ze Michel Mulder in Salt Lake City. Maar het had er na de 500 meter van gisteren zomaar anders uit kunnen zien. Want op die afstand ging daar heel veel mis. zag ook verslaggever Sebastian Timmermans.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 en dat sang -wa Lee uit Korea een persoonlijk record rijdt. Daardoor wordt Lee derde en Oenema net vierde. De wereldtitel ging op haar thuisbaan naar de Amerikaanse Heather Richardson... en Jin Yu uit China eindigt als tweede. Maar bij de mannen werd dus Michel Mulder de wereldkampioen. En de coach, Gerard van Velde is coach van de gouden... en ook bronzen medaillewinnaar. Dit is mijn eerste wereldkampioen. En wat ik zo mooi vind, uh, Michel is echt uh, bij het begin. Dus, uh, uh, die heb ik op, opgepakt samen met Ronald en met Freddy Wendemans destijds. En die is dus echt gewoon doorgegroeid. En uh, dus, uh, de jongen waar ik langs mee uh, gewerkt heb. En die wordt hier wereldkampioen. Dat is voor mij is dus weer een dr droomstory. En Van Velden had aan Salt Lake City al goede herinneringen. Hij werd daar namelijk Olympisch kampioen op de duizend meter. Michel Mulder hoort u uitgebreid in het Radio 1 Journaal na acht uur. In de Egyptische steden Port Said, Suez en Ismailia is de noodtoestand van kracht. President Morsi heeft daartoe besloten na het geweld van afgelopen weekend... waarbij in de steden doden en gewonden vielen. Correspondent Sander van Horen, de noodtoestand, Sander, dat is een instrument van de vorige president eigenlijk. Mubarak heeft hij jarenlang toegepast. Gaat Morsi nou dezelfde kant op? Ja, en dat is dus ook de voornaamste klacht die Morsi nu meteen krijgt. Dat hij uh, diezelfde middelen toepast, daar waar hij voor zijn verkiezing tot president van Egypte nog gezegd heeft... dat hij dat nooit zou doen. Een uh, gebroken belofte dus, waarbij weer hele andere Egyptenaren zeggen... ja. Uh, die onrusten in die drie steden waar de noodtoestand voor geldt, dus uh, Port Said, Ismailia en Suez, daar loopt het wel heel erg uit de hand. Dus de president moest iets wisselende geluiden met andere woorden in Egypte. Ja, Nou was er al heel veel onrust natuurlijk hè, de afgelopen dagen, weken, maar is er een verklaring voor deze uitbarsting van geweld? Dat zijn eigenlijk twee redenen. Uh, vrijdag zag je de herdenking van uh, de revolutie in Egypte die twee jaar geleden begon. En uh, veel woede uh, demonstranten die demonstreerden tegen de politie, tegen de president en dat liep uit op rellen. Uh, zaterdag had je een hele andere reden in Port Said. Daar uh, werden 21 voetbalsupporters uh, veroordeeld tot de doodstraf omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een hevige voetbalrellen waar doden bij vielen. En die voetbalsupporters en hun, nabes, of en hun familieleden. die voelen zich uh, onrecht gedaan. Zij zeggen: niemand krijgt in Egypte de doodstraf. Zelfs de, de oud-president niet. Dus waarom bij wel? En op, vervolgens zag je daar rellen ontstaan. Ja, die twee dingen die hebben dus niet zoveel met elkaar te maken. Maar ze vallen wel min of meer op hetzelfde moment. En ze richten zich allebei tegen de politie en tegen de president. Ja, een gevolg dus veel onrust. Heeft Morsi uh, met die no toestand voor uh, drie steden. Ja, krijgt hij daarmee onder controle, denk ik. Um, dat is de vraag, maar uh, hij moest kiezen tussen twee kwaden. Want het op zijn beloop laten, ja, dat zorgt voor heel veel onrust, uh, instabiliteit, ook economische instabiliteit. En daarvan is er al te veel in Egypte. De toeristen die blijven weg, de investeerders die blijven weg. Uh, dus dat, dat kan Egypte niet gebruiken. Maar ja, de noodtoestand is natuurlijk wel een draconische maatregel, zoals we uh, net al zagen. Dus hij moest kiezen tussen twee kwaden, waarbij het risico wat hij loopt is dat dit als een op het stier werkt dat de demonstranten zullen zeggen: Zie je wel, we vinden het een dictator en dat bewijst hij nu alleen maar weer. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat die noodtoestand niet geldt in Cairo, waar wel degelijk ook rellen zijn, maar daar geldt de noodtoestand dus niet. Had hij dat gedaan, ja, dan denk ik dat hij een groot probleem zou hebben gehad. Sander van Ooren over de onrust in Egypte. Iedereen snapt dat blinden en slechtzienden niet achter het stuur moeten gaan zitten. Maar op Zandvoort deden ze dat toch. En dan nog wel in een Ferrari. Straks hoort u daar meer over. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. In het hele land zijn de lokale wegen nog plaatselijk glad door opvriezing. Dan staat er alles bij elkaar. 30 kilometer file, veel minder dan gebruikelijk op een maandagochtend. Uh, wel behoorlijk wat vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusde Zuid, 7 kilometer. 6 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moorgestel, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In Mali is het oorlog. En het land is ook nog eens straatarm. En dus gaan heel veel kinderen niet naar school. Youchau Trarore begon met eigen geld een schooltje. En correspondent Koert Lindaya ging er op bezoek. Voor de school van Youchau, drie uur middags, tweede derde van de schooltijd, staan honderden kinderen te wachten. Mali is een straatarm land. Kunnen ouders het geld opbrengen om kinderen naar school te sturen? The parents cannot afford, you know, to pay for a good school because the income is so low, you know, in Mali that you know. We we'll zeggen poverty. Every, uh, 80% van de bevolking leeft onder de land van poverty. Vele ouders kunnen het gewoon niet opbrengen om geld uh, neer te leggen voor scholen, voor goede scholen. 80% van de bevolking van dit land leeft onder de armoedegrens. Als het als zo slecht is hier in Bamako, hoe is het dan op het platteland? The situation is... Op het platteland is de situatie nog slechter. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik kwam eens in een dorp en daar kwam ik kinderen tegen... die al twee maanden niet naar school waren geweest. Waarom? De regering had niet betaald voor de oprecht van de katoenoogst... en de vader kon niet 100 frank neerleggen voor een schoolboekje. 100 frank is ongeveer een zesde van een euro... Waarom is het onderwijssysteem hier zo slecht? Uh, first of all, I would say, you know, it was because of corruption. Een van de redenen is corruptie. Dat moet een geweldig negatief effect hebben op het onderwijssysteem. Well, I would say terrible. Very, very low. of education is very, very low. Just let me give you some examples. 80% of de students cannot read the 26 letteren letter of the alphabet. Could you imagine that? Dat heeft zo'n negatief effect gehad op de kwaliteit van het onderwijs. Dat 80% van de leerlingen niet ABC kent. Het alfabet niet kent. Hoewel ze wel hun examens hebben gehaald. Zullen we naar binnen gaan en kijken hoe het met de kinderen in de klasse gaat? Ik wil ook. Associez-vous. Als het onderwijs al zo slecht geregeld is in dit land. Wat symboliseert dat voor de rest van het overheidsapparaat? If our uh, education is uh, bad, okay, and it tells uh, that uh, the government is very corrupt, uh, very weak and falling apart, exactly like the case of Mali, the government and the army. Wat het zegt is dat de regering zwak is en corrupt is. Net als het leger van dit land, dat het land van ellende uit elkaar valt. Onze correspondent Koert Lindij reist rond in Mali. De bosbranden zijn nog nauwelijks voorbij... of ander natuurgeweld dient zich alweer aan in Australië. De nasleep van orkaan Oswald leidt tot overstroming in de regio Queensland. Want de staat Bundaberg aan de kust is zwaar getroffen. 1500 mensen zitten daar nog vast... en ze wachten tot ze uiteindelijk gered kunnen worden met helikopters. Correspondent Robert Portier. Robert, ja, het lijkt wel alsof ze verrast werden door het water. Hoe kan het dat die mensen niet op tijd weg konden? Ja, sommige mensen zijn gewoon te laat begonnen, hebben te laat bedacht dat ze moesten vluchten. Uh, ze wilden hun huis beschermen, hun bezittingen beschermen, of ze geloofden simpelweg niet dat het water zo hoog zou komen. Uh, die 1500 mensen die nu nog vastzitten, die kunnen niet meer op eigen gelegenheid weg. Ze zijn namelijk opgesloten door het water en kunnen niet meer met de auto daardoor heen. Ze zitten dus vast en zijn aangewezen op de hulpverleners. Ja, en krijgen ze dat dan maar eens uit, hè? dat is een probleem. Ja, op dit moment zijn die reddingsdiensten volop bezig om de mensen met helikopters uit hun huis te halen. Het water moet zijn hoogste punt nog bereiken, maar het stroomt inmiddels zo sterk dat reddingsboten niet meer verantwoord kunnen manoeuvreren. Het is namelijk zo sterk dat hele huizen kunnen worden meegenomen in het water en ja, dat is natuurlijk niet veilig. Vandaar dat die helikopters af en aan vliegen. Ook in de rest van de staat zijn inmiddels tientallen reddingen verricht. En behalve al die neerslag is er ook veel overlast vanwege de wind. Er zijn namelijk veel bomen omgewaaid. Die hebben ervoor gezorgd dat 250.000 mensen zonder stroom zitten. En ook dat het belangrijkste telefoonnetwerk niet overal werkt. En mensen die dus hulp nodig hebben, die de politie proberen te bellen... die kunnen ze misschien niet bereiken. nou, Voor sommige mensen zit er dan ook niets anders op dan een gat in hun dak te zagen op de dak te gaan zitten en te hopen dat die helikopters ze op tijd vinden. Ja, en maar wachten. Uh, ze zijn het ook wel gewend. Hè? Wel, twee jaar geleden was er ook al grote wateroverlast in de regio. Hoe reageren mensen nu? Ja, er zijn plekken waar uh, op dit moment uh, de derde overstroming plaatsvindt in twee jaar tijd. Nou ja, Na de vorige overstromingen, waarvan alle experts zeiden... dat die maar eens in de honderd jaar zouden voorkomen... dachten veel mensen natuurlijk dat ze wel weer even veilig zouden zijn... Nou, het is extra vervelend voor die mensen. Juist omdat ze vaak alles net weer gereed hadden. Hun huis opgebouwd, infrastructuur was hersteld. Uh, ja, Die mensen die, uh, worden moedeloos terecht, kan ik me zo voorstellen. Uh, en je merkt gewoon dat er uh, meer emotie onder de mensen... Uh, toen men dacht van ach, even doorbijten. Uh, maar dit keer heeft men het gevoel van... oh jee, we moeten opnieuw beginnen met opbouwen. Is het water tenminste wel aan het zakken of niet? Nee, het hoogste punt van het water wordt morgen pas verwacht. In Brisbane zullen er dan 5000 huizen op zijn gestroomd. En die staat van die orkaan die trekt op dit moment naar het zuiden... naar de staat New South Wales. Daar wordt de komende dagen opnieuw heel veel regen verwacht. En pas aan het eind van de week zal het allemaal afnemen. En dan kunnen we beginnen met de schoonmaak. Robert Partier vanuit Australië. Zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Je bent blind of zeer slechtziend en je wilt toch auto rijden? Nou, dat kan niet. Onmogelijke combinatie. In Zandvoort ging voor het eerst een groep blinden en slechtziende toch de baan op, de racebaan op, in een Ferrari, op initiatief van autocoureur Michel Bleekemolen. Gisteren denk ik het gaat allemaal niet door, lag hier denk 20 centimeter snel. Nu nog een beetje vieze blubber. Michel Bleekemolen is het gewend om mensen te vermaken op het circuit. Dat is namelijk zijn beroep. Hij is autocoureur, maar verdient vooral zijn geld met experiences, zoals dat heet. Ja, we gaan hier linksaf. Let op, want er zit een uh, opstapje in de deur. Maar dit is nog een tikje anders. Een klein stapje. U bent een soort blinde geleidehond vandaag. Hè? Ja, Geef wel voldoening. Waarom doet u dit? Omdat het verzoek kwam binnen. En ja, ik vind, daar uh, moet je er moet je meewerken. Wij zijn altijd met extreme dingen bezig, dus uh, past precies in ons straatje dit. U kruipt ernaast, hè? Ja. Is dat wel verantwoord? Uh, ja, dat, uh, ik ben er wel bijna van overtuigd dat het wel verantwoord is. Ja. Ik, bijna. Uh, ja, kijk, dat kan natuurlijk altijd van alles. Maar wij hebben dat redelijk in de hand. We hebben een hele goede ploeg van instructeurs. En we geven duizenden mensen les, uh, rijvaardigheid. En wij zijn wel wat gewend. En een blinde heeft natuurlijk feitelijk een beter gevoel... voor een hoop dingen dan uh, de goedziende mens. Dus uh, dat scheelt hem. Rens. Vind je het een mooie auto? Bent u Monique? Ja, en waar bent u van? Ik ben van de NOS. Oh, nou, ook zelfs dat nog. Waarom wilt u dit graag? Ja, autorijden is gewoon niet iets wat ik dagelijks doe. Dus uh, dan is het natuurlijk een speciale manier van autorijden. Dus even een extra leuk uh, iets. Omdat het hier wel kan op het circuit. Maar elders niet, hè? Ja. Want ik wil u natuurlijk niet tegenkomen op de A2. Dat snapt u wel. ook wel. Dat ja, snap ik heel goed. <laughs> ik mezelf eigenlijk ook niet. Ik heb wel eens een nachtmerrie dat ik in een auto zit. op is snel, hè. Maar uh, moet ik in het echt maar niet doen, nee. Uh, aan de rechterkant voel je, ja? zo schakel je op. Zo schakel je terug. Okay. Je mag uh, hier. Okay, als je die indrukt, klik maar, dan start de 8-cylinder Ferrari. Uh, het klinkt meteen als een beloning, hè? Dat klinkt ook als muziek in de oren. Ik heb nog een beetje een basale vraag welke kant in het gras. Uh, aan de rechterkant. Dat okay. nou, is wel allemaal een veilig nou, idee. Ja, dat uh, je dat, vraagt. Dat, ik dat wel even weet, ja. Je mag even een beetje gas geven. Dat... Je? Oh, een beetje zijn Ja, hè? ja nou, nou, je moet ook oppassen, want je rijdt ook in een auto die nog 500 pk heeft. Nee, je bent gauw weg zo. We ja. Dit wordt rijden op gevoel en op de tas tegelijk hè? Ik ben uh, degene die kijkt. En uh, naast me is degene die alle attributen bedient. Ik leen ik eigenlijk de... je ogen. Nou, ja, komt goed. Nou, daar vertrouw ik op. Dus wij gaan uh, beginnen met onze rit. Veel plezier. Oké, okay. dankjewel. Dank je. En daar gaat de Ferrari met Monique op weg naar de Tarzanbocht. Michel Blekemolen laat via Twitter weten dat hij het een onvergetelijke ervaring vond. En later dit Radio 1 Journaal hoort u nog of Monique ook weer is aangekomen. Marco robin Visser, ook aangekomen. Maar ja. ga je nou dak op of niet? Met je veiligheidskoffertje? Nou ja, ik sta hier met mijn koffertje, met mijn veiligheid erin. En dat zijn dus uh, allemaal tuigjes die ik aan kan doen... om mezelf uh, uh, dak op te laten hijsen. Maar uh, ja, uh, nou ja, goed, wat moet ik zeggen? De bottom line is... Uh, uh, ik, ik, ik ben niet welkom. Ik oh. ben niet welkom, ik kom er niet. Nou. <laughs> ik kom, Zelfs ja, ik kan jij niet. Er niet? Dat heb je soms. Kijk, ja, god, mensen... De meeste mensen vinden het leuk dat ik kom... maar eens in de honderd keer kom ik iemand tegen... die dan in zijn onderbroek de deur open doet en zegt... oh nee, geen sprake van... Dus nu sta ik hier met Arnold, Arnold Zolen, mijn, mijn eigen hoogstpersoonlijke dakdekker. Ja. <laughs> en u mag er ook niet in, hè? Ik mag er ook even niet in. Wat is er aan de hand er, binnen? Ik uh, denk dat hij helemaal overvallen was. Ja, en, en schrok zich helemaal ongeluk. Uh, hij zag de, de camera, hij zag... Uh, ja, uh, ja want we, we hebben ook nog een cameraploeg uh, meegenomen. En hij uh, zag mij. En ik was zelf een kwartier te vroeg, dus hij was helemaal, helemaal overdonderd. En, ja. uh, en, dan, en dan ook nog lekkage. Uh, ja. Dus dan, dan komt alles samen. Alles komt samen. En, uh, dus ik heb ook gezegd, ik kom zo terug. Ja. Hij zit ook op de bank. En... Even afkoelen. Ja, nou uh, goed, laat maar even. Het is niet anders. Arnold, dit is je eerste klus. Vanochtend de eerste van vijf. Hè, want het is heel erg druk. Ja, klopt. En dat heeft te maken met de, de weersomstandigheden van de afgelopen twee weken. De sneeuw en ook heel veel lekkages door de steufsneeuw. Hoe komt dat dan? Nou, wat je dus hebt met die, die die door de wind eigenlijk, je moet het zien als motregen. Dat wordt overal tussendoor geblazen. En, en zeker in dit gedeelte hier met die pannenkappen, dat sluit niet lekker aan, dingen verouderen, eh, afdichtingen en daar waait die sneeuw onderdoor. En door de warmte van binnen wordt het omgezet in water en lekt het binnen. Ja. Uh, u werkt voor een bedrijf in Beverwijk. Even kijken, jullie, jullie hebben een heel mooi motto. Wat staat er op het busje? Op de hoogte van Daken. Op de hoogte van Daken. Er werken 160 mensen bij jullie. Ja, en jullie hebben 500 meldingen. Ja, klopt. Ja, het dus het zijn zal... jullie spekkel, is het nu ook duurder? Het zal, niet, het <lacht> zal ongetwijfeld niet duurder <lacht> wijzen. Nee, dat denk ik niet. Dus, het wordt wel drukker. Het, wordt het wordt drukker. Voor ons ook. Dus. Nou, Arnold, maar uh, voorlopig uh, moeten ja, we nog even wachten. Is, uh, Even tien minuten wachten en dan uh, denk ik dat ik weer een betere kans maak. Geduld is ook in de dakdekkersbranche een schone zaak. Absoluut een feit, absoluut. Ja, dan wachten we nog maar even met mijn veiligheidskoffertje. Ja, en je zal een bewoner toch in zijn waarde moeten laten. Ja, daarom, nee, zeker. Zeker, zeker dat zeker. Ja, Marcel, we de bewoners in hun waarde. Absoluut. Ga je dan nog bij, bij iemand anders het dak op of... Ja, als ik, bel, als ik naar binnen mag, als er luisteraars zijn die een lek dak hebben... en die zeggen, kom erop, dan komen Arnold en ik met het busje naar ze toe. Ja, wat, wat is dit dus. voor, voor een dak eigenlijk, Marco Het Dit is een pannendak, hè, Arnold? Ja, een pannendak. Een, een, een, pannendak. Gewoon, het is een pannendak. Gewoon een pannendak, pannendak met een pannendak aan de achterkant. Het is een plat dak aan de ene kant, Marcel, en aan de andere kant zit een stuk pand. Het, het is een heel nieuw wijkje. Nou, staat al 13 jaar, of? Op 13. Nou ja, goed. Het ziet maar, er heel nieuw uit in ieder geval. Maar een pannendak ja, moet toch wel tegen winter kunnen? Is toch het ja, jij hebt er ook echt verstand van, hè, Nou, nee, Marcel? dat niet, maar ik heb ook een pannendak. <laughs> het, lekt, het lekt nog Marcel niet. Marcel heeft ook een pannendak. <laughs> maar, bij hem sopt het nog niet. Nee, ja. Ik vrees meer voor mijn platte dak. Is dat, in de, is dat terecht? Kun je dat ja, nog even ik, vragen? Vre, Marcel, ja, ik, ik vrees dat ik hier niet naar binnen kan. Dat is eigenlijk mijn prioriteit op dit moment. Maar oh, platte nee, daken vooruit. natuurlijk, die zijn ook gevoelig. Ja. Maar ik ga het straks met Arnold nog uitgebreid ja. verder bespreken. De technische, de de technische ins en outs van de dakdekkersambacht. Ik heb dan nog wel wat vragen. Ja? Ja.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 Vakcentrale klaagt over gebrek aan samenwerking met kabinet. minister Kamp praat met ongeruste bewoners in het gaswingebied. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het kabinet frustreert het overleg met de vakbeweging en de werkgevers. Dat zegt FNV-voorzitter Ton Heerts in de Volkskrant. Het kabinet voert ingrepen door in bijvoorbeeld de woningmarkt en de AOW. Zonder voorafgaand overleg, zegt Heerts. Hij vindt dat het kabinet een sluipmoordenaar loslaat op de verzorgingstaat. Rechten van werknemers worden gehalveerd... Maar maar ze betalen 1,3 miljard meer WW-premie. En ook het overhevelen van taken naar de gemeenten... zonder daar extra geld voor uit te trekken lijkt onhaalbaar, zegt Heerts. Minister Kamp praat vandaag in Loppersum... met mensen die ongerust zijn over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Uit onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning bleek... dat de aardbevingen die in het gebied eh, plaatsvinden mogelijk zwaarder worden. Kamp wil uiterlijk begin volgend jaar een besluit nemen over de gaswinning.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 Eigenlijk hebben we een beetje het gevoel dat de minister het allemaal uh, heel anders ziet en ons eigenlijk ook niet gelooft. En uh, ja, zijn we eigenlijk wel behoorlijk uh, teleurgesteld. Brazilië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Daarbij kwamen zeker 233 mensen om het leven, meest jongeren tussen 16 en 20 jaar. De eerste slachtoffers worden waarschijnlijk vandaag al begraven. Meer dan 100 nachtclubbezoekers liggen in het ziekenhuis. President Rousseff van Brazilië heeft een bezoek aan Chili afgebroken en ze heeft gewonden bezocht. President Morsi van Egypte heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de steden Port Said, Suez en Ismailia. Die noodtoestand duurt 30 dagen. Er geldt onder meer een avondklok. Ik heb de constitution de emergency rules. For keeping peace in Ismailia, Souiz, and Port Said. In Port Said vielen zaterdag zeker 30 doden bij rellen die uitbraken nadat 21 hooligans ter dood waren veroordeeld. Voor hun rol bij de hevige voetbalrellen vorig jaar waarbij tientallen doden vielen. Gisteren was er opnieuw onrustig. Vrijdag waren in heel Egypte betogingen tegen president Morsi, die volgens veel Egyptenaren te veel macht naar zich toe heeft getrokken. De Israëlische oud-premier Sharon, die al zeven jaar in coma ligt... reageert op externe prikkels. Volgens het team van Israëlische en Amerikaanse onderzoekers... nam zijn hersenactiviteit verder toe... toen hij foto's van familie te zien kreeg. En ook reageerde hij op de stem van zijn zoon. En dat betekent niet dat Sharon aan het wakker worden is. Die kans is heel erg klein, zeggen de onderzoekers. En toch noemen ze de reacties veelbelovend. De 84-jarige oud-premier ligt sinds 2006 in coma... na een zware beroerte. Het eerste Nederlandse onderzoeksinstituut op Antarctica is open. In het Dirk Gerrits laboratorium zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. Iedereen weet natuurlijk van het broeikasgas CO2. Maar daartegenover staat ook nog een. Ja, je zou het een soort antibroeikasgas kunnen noemen. Het wordt gemaakt ook door algen. En dat komt in de atmosfeer en kan dan bijdragen aan de vorming van wolken. En die wolken die schermen dan de aarde weer af. Waardoor het op aarde afkoelt. En Prins Willem-Alexander had een videoboodschap voor de onderzoekers. De vier containers waaruit dat Nederlandse lab bestaat zijn genoemd naar schepen die in 1598 uit Rotterdam vertrokken om via Zuid-Amerika een handelsroute te zoeken naar Azië. En Dirk Gerritson-Pomp zou toen vanaf zijn schip als eerste Antarctica hebben gezien. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Online.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 Nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Volkenswaard, 7 kilometer. 8 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Knopend Ewijk ook daar 8 kilometer. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 Negen minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U praat straks met gedeputeerde van Groningen Piet de Vrij Mesdag... over de boringen van de NAM in het Groninger veld. U leest er alvast over op onze website, nos.nl. We gaan eerst naar Den Haag, want premier Rutte komt zijn beloftes niet na. Vindt althans een groot deel van de oppositie. Uitgestoken hand van de premier en zijn zoektocht naar maximaal draagvlak... valt in de praktijk nogal tegen, zeggen CDA, D66 en ChristenUnie... Alle drie vragen ze zich af of de ernst van de situatie... wel voldoende is doorgedrongen bij de ministersploeg. Want het tekort van acht zetels voor de coalitie in de Eerste Kamer... betekent serieus werk aan de winkel. Nou, de zinnen zijn uitgesproken, maar de daden zijn verder tot nu toe uitgebleven. Nou, het is nog wat onwennig. Zij uh, bezigen natuurlijk weer mooie woorden als uitgestoken hand. Wij roepen dan constructieve oppositie voeren. Allebei is waar. En je merkt dat bewindslieden met name nog zoekend zijn. In welke fase moeten we nou...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 Dus Arie slop van de ChristenUnie Je hoorde ook Alexander tot en Sipant van Haarsma Buma. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Joost, dat zijn stevige teksten. Waar komt die irritatie vandaan? Ja, deze drie heren zeggen van ons is beloofd dat uh, het kabinet ons in een zeer vroeg stadium zou betrekken bij nieuwe wetten. Ja, deze drie zeggen nou, dat stadium is nu aangebroken. Dit is het moment... Ja, en dan merken ze dat er toch heel erg weinig gebeurt. En alle drie zijn dan heel erg allergisch, want dat, is, dat gebeurt wel vaker natuurlijk. Dat een minister in de week dat een wetsvoorstel behandeld wordt... en één keer een minister aan de lijn hangt en Die dan zegt... je moet me nu uit de brand helpen. Nou, daar hebben ze geen zin in. Uiteraard, er zijn wel contacten met kabinetsleden, maar ja, in de ogen van deze drie partijen veel te weinig. En ja, mijn vraag zegt dus echt af van... is het kwadje wel gevallen bij het kabinet? Jullie hebben nou eenmaal een zeer moeilijke positie in de Eerste Kamer. En je hoort ook de vrees ja, dat ze worden overgeslagen... dat het kabinet het wel begrijpt, maar gelijk naar de Eerste Kamer gaat... om daar zaken te doen. En maar dat zien ze wel als een recept voor problemen. Want ze zeggen, ja, kijk, als je een Tweede Kamerfractie over de streep trekt... dan zie je in de praktijk dat de Eerste Kamerfractie ook meegaat. Want als die dan niet meegaan, hebben ze wat uit te leggen. Dus ze zeggen wel, van, doen we ook gelijk zaken met ons. Uh, dan komt het wellicht goed. Dus al met al een, een best serieuze uh, waarschuwing... voor de ministersploeg uh, ja, van premier Rutte. Duidelijke verwijten. Nou, kabinet natuurlijk hevig geschrokken.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 Maar we gaan er gewoon voor zorgen, en dat voelt iedereen in het kabinet... dat je in een goede verstandhouding met de oppositie... dat wil niet zeggen dat je het altijd over alles eens bent... in hemelsnaam niet, uh, verder komt. Ja, nou ja, niet geschokt. Hij zei het een aantal keren. Maar eigenlijk meer verbaasd. Maar ja, goed, hij neemt het signaal wel serieus. Overigens opvallend dat hij in het interview tegen mij zei... van, nou, ik heb een heel uitgebreid gesprek gehad op de kamer van Siebrand van Haars met Buma van het CDA. Dat was aangenaam en constructief en duurde lang. Terwijl in het interview wat ik eerder met uh, Buma had die eigenlijk duidelijk maakte aan mij... van nou, de leden van het kabinet hebben de route naar mijn werkkamer... nog niet weten te vinden. Maar goed, al met al is je dus niet geschrokken... maar hij heeft het wel gehoord en hij zal ongetwijfeld de boodschap doorgeven. Nou ja, Joost, dan, dan zou je natuurlijk ook kunnen denken... je vroeg het natuurlijk zelf net ook al... ja, dit is ook gewoon oppositie voeren... en ook bijvoorbeeld de kritiek die nu van de FNV komt... van de vakbeweging van Ton Heerts... die het kabinet ook het een en ander verwijt... dat ze niet tegemoet komen. ja, die, die hebben natuurlijk ook een andere mening. Hoort dit er niet bij? Ja, kijk, natuurlijk hoort het bij het spel. Je moet je huid duur verkopen. Maar ja, toch vind ik het wel opvallend. We zijn net twee weken terug van het kerstreces. Je, nou, je hoort nu al kritiek en klachten. En, en je hoort eigenlijk aan, aan Asscher dat hij vindt wel vindt dat het kabinet ergens zijn best doet. Het kabinet zelf heeft wel, wel het idee dat ze heel erg investeren in de oppositie en ook in de vakbeweging. Ja, en natuurlijk is die kritiek wat aangezet en er wordt altijd een beetje overgeacteerd. Maar je kan er wel uit concluderen dat de oppositie nou, niet echt staat te trappelen... om het kabinet uit de brand te helpen. En die partijen hebben natuurlijk ook al, al tijdens Rutte één gezien... dat de partijen die toen het kabinet te hulp schoten... dat ja, dan kon je zeggen... ik heb wat voor mijn achterban binnengesleept... maar vervolgens gebeurde er niets in de peilingen. Dus ja, er is, men is niet echt heel erg gretig dus om, om, ja. uh, om te gaan helpen. Dus het spel gaat heel erg hard gespeeld worden. En het is toch al dringend in de oppositie. Ik bedoel, negen partijen zitten erin. Dus als je een keer in beeld kan komen... doordat het kabinetje nodig is... Geeft, nou, dan ga je er maximaal uh, gebruik van maken. Ja. ja, dit kabinet heeft geen geld voor cadeautjes. Dat is precies wat Ton Heerts natuurlijk ook overklaagt. Je wordt dan misschien nog wel betrokken bij het overleg, maar vervolgens zegt het kabinet, ja, we drukken onze plannen toch door. Of grotendeels. Ja, dat komt omdat er eigenlijk geen, geen, geen wisselgeld is. En ja, dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. Dus het, het enige wat misschien het kabinet kan doen, is die mensen nog meer aandacht geven, heel veel lieve woordjes spreken, want die zijn allemaal gratis. En hopen dat dat werkt. Ja, uit duur verkopen. Maar ja, wie koopt het, hè, als het geld op is? Ja, precies. Dat, is dat zag je met die woningmarkt. In de Eerste ja. Kamer lag een motie, ook gesteund zelfs door de VVD. Stef Blok kijkt ernaar en zegt eigenlijk, ik druk de plannen door. En het argument is, ja, we hebben er eigenlijk geen geld voor. Ja, en dat probleem dat blijft ook bij andere dossiers. Goed, goed plan, geen geld voor. Joost Willings ja. in Den Haag, dankjewel. Het wordt weer een interessante politieke week. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Michel Mulder. Ja. Debuteren op het WK-Sprint en dan wereldkampioen worden. Zat dat er nou echt van tevoren ook al in? Nou ja, we hadden vrijdag heel grotesk een aantal namen genoemd. Was ja. ook niet zo moeilijk. Daar zat hij ook zeker bij. Omdat hij door iedereen wel genoemd werd. Maar toch, je moet het toch maar doen. Inderdaad, zo'n WK-sprint is toch wel een spectaculair toernooi hoor. En echt van deze tijd vind ik. Hoge snelheid, veel spanning, kleine verschillen. En hij bleef kaarsrecht overend, Met name ook op die laatste duizend meter. Zo'n 500 was iets ja. minder gisteravond. <lacht> dat was wat wankel. Dacht je, nou, nou, nou, kan hij het dan aan. Maar juist op die duizend. Ook toen zijn directe tegenstander Greg zo hard wegstraat. Hij bleef zijn eigen race rijden. En en ja, werd uiteindelijk gewoon met vier hele mooie afstanden wereldkampioen, wereldrecord punten. Dus het is ook een waardig kampioen. Koskela de Vindre, ook een goed toernooi, werd tweede. En Onterspeer, dus nog een Nederlander op het podium. Tweemaal de duizend meter winnend. Het was bekend dat zijn 500 meters van iets mindere kwaliteit zijn. Dus ja, dat Nederlands mannen sprinten, dat heeft zich toch echt wat dat betreft wel heel erg bewezen. En ook met het oog op de Olympische Spelen. Met name op die duizend meter uh, kun je ook wel heel optimistisch zijn. En deze Mulder, de jongste van uh, een tweeling. Zijn broer deed niet mee dit keer. Uh, altijd wat in de schaduw gestaan de afgelopen jaren. Maar nu is hij er toch uh, forster uitgetreden op een prachtige manier. Ja, met de dames Thijsje Oenema um, was al niet ja. echt opgericht dat ze het podium zou halen, maar nee. toch, toch bijna ja. wel. Als wij hadden bedacht dat zij zo goed zou rijden... twee keer een Nederlands record op de 500 meter... hele sterke duizend meters voor haar doen... dan hadden we haar misschien nog wel meer toegedicht. Want we hadden daar niet echt op gerekend. En zij heeft zichzelf overtroffen. Want als je op je hart strijdt, op al je afstanden op een WK... dan doe je het geweldig. Maar er waren nog betere. Richardson was de favoriete. Ook wat wijfelend de eerste dag... maar de tweede dag zetten ze het toernooi naar de hand. De uitredend wereldkampioen Ying Yu... reed harder dan ze het hele seizoen deed. En ook Sangwa Li, die zo hard kan op de 500 meter... reed goede duizend meters. Dus Oenema niet net naast het podium, maar als je ziet wat een sprongen zij heeft gemaakt in haar tijden, dan heeft zij heel veel reden om goed door te trainen en optimistisch te kijken naar de Olympische Spelen over een jaar. Dus ik denk ook dat zij uiteindelijk na een lichte teleurstelling met grote glimlach dit toernooi heeft verlaten. Nou, allemaal goed nieuws. Michel Mulder trouwens horen we na acht uur uitgebreid met zijn commentaar. Het voetbal nog even, Tom, want nu uh, verliest er weer een kanshebber op de titel. Nu weer Ajax. Ja. ja wat, wat zegt dat nou over de, over de kanshebbers? Nou uh, ja, de instabiliteit. We hebben het er wekelijk. Zo, vorige week schreven een paar kranten in Nederland. Wie houdt Ajax nog tegen na een paar overwinningen? Nou, Vitesse dus bijvoorbeeld gisteren. Uh, Hoogmoed komt voor de val. Veel te lichtzinnig gespeeld bij een 2-0 voorsprong. En zo blijft het stuivertje wisselen. Twente en Feyenoord, matige wedstrijd 0-0. Vitesse dus ineens toch weer een beetje in de race. Hoewel ik toch erbij blijf dat dat niet een echte titelkandidaat is. En PSV ook zo wisselvallig. Nu weer een hele goede wedstrijd. 5-1 gewonnen. Weer op kop. Dan heb je meteen weer mensen die zeggen. Zie je wel, ze gaat toch kampioen worden. Maar ik zeg, echt voorlopig maar even niks Marcel. Verstandig. Het blijft stuivertje wisselen, weken in, week uit. PSV is mijn favoriet nog steeds voor de titel, maar het, het is echt koffiedik kijken en uh, als je het ziet, lijkt het wel of niemand het wil worden en toch zal de vreugde aan het eind van er seizoen moet toch iemand heel erg groot zijn, want er moet iemand kampioen van Nederland worden met voetbal. Precies, we praten er wel heen. Tom, dankjewel. Doei. We nou, gaan straks naar Groningen, want Groningen zit met de gaswinning in zijn maag. Ja, het levert heel veel geld op, maar op die aardbevingen zitten ze nou bepaald niet te wachten. Hoort u zo meer over. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Het is nog steeds in het hele land op de lokale wegen plaatselijk glad door opvriezing. 142 kilometer file, verdeeld over 33 stuks met nog steeds uh, geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide, 9 kilometer... Ook 9 kilometer op de A9, van ook maar naar Amstelveen, bij knooppunt Batuverdorp. Op de A27, vanuit Breda naar Utrecht, voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op de A28, vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leus de Zuid. En op de A50, van Arnhem naar Os, bij knooppunt Ewijk, ook daar 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Het duurt nog een jaar voordat minister Henk Kamp van Economische Zaken een besluit gaat nemen over de gaswinning in Groningen. Hij wil namelijk eerst onderzoek van de NAM afwachten voordat hij de knoop doorhakt. Vrijdag blijkt het onderzoek dat de aardbevingen in Groningen en de provincie heftiger zullen worden door de toegenomen gaswinning. Ik ga erover praten met gedeputeerde namens D66 van de provincie Groningen, Piet de Feymesdag. Meneer de Feymesdag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u nodig, zegt de minister. Bewoners, verenigd in de Groninger Bodembeweging, vinden dat veel te lang duren. Wat vindt u? Nou, kijk, er is een, een advies geweest van de uh, Toezicht op de Staatsmijnen, die heeft gezegd van dat Groningen op dit moment in een hoog risico uh, verkeert. En uh, wat de minister eigenlijk zegt is: van nou, uh, uh, het kost te veel geld als ik direct de maatregelen allemaal doorvoer zoals de Staatsmijnen voorstellen. Dus dat doe ik nog maar even niet. We gaan eerst nader onderzoeken. Een onderzoek wat overigens al loopt vanaf augustus... sinds de laatste zware beving die we hier gehad hebben. Wie doet dat onderzoek eigenlijk? Dat uh, onderzoek doet de NAM zelf. Ja. Uh, die is aan het onderzoeken hoe ze hun, hun uh, uh, uh, methode van winning... zodanig kunnen richten dat er minder kans op aardschokken... en minder uh, kans op zware aardschokken is. Nou ja, een jaar lang de tijd nemen betekent een jaar lang... Uh, dat verhoogde risico minimaal... Uh, uh, uh, laten bestaan. Nou. Ja, even, even uh, want is, is de bezorgdheid terecht? Want wat eruit is gekomen is dat die bovengrens van die schokken... op de schaal van Richter niet gegarandeerd kan worden. Ja, nou, wat betekent nou, dat dan? Kunt u dat interpreteren? Nou, ik ben natuurlijk geen geofysicus. Maar ik heb begrepen in ieder geval dat het in ieder geval hoger is... dan het maximum wat er nu toe werd aangenomen. En flink hoger, we spreken in een factor van 25... Uh, tenminste 25 procent, de laatste, nee, 25 procent de hardere aardschop ja. dan de, de laatste die geweest is. En die was 3,9 geloof ik hè? Nee, die was 3,4? Ja, 3,4. Ja. Uh, en dat betekent dat er zeer ernstige situaties kunnen ontstaan. En dat dat natuurlijk vanuit het voorzorgprincipe... wat normaal gesproken in het milieurecht geldt... zou moeten betekenen dat je er alles aan doet om dat te voorkomen. Ja, en u zegt dat er dan zullen zeer ernstige situaties kunnen ontstaan. Is dat te overzien, wat de consequenties zijn... van een aardschok van vier of vijf op de schaal van Richter? Nou ja, daar zijn allemaal staartjes voor. Ik heb begrepen dat uh, bij vijf uh, er, er altijd uh, overal schade is. En uh, gezien het feit dat de NAM natuurlijk zich voorgenomen heeft... om gebouwen te gaan verstevigen... dan kunt u wel uh, bedenken wat dat betekent. Hm. Toch noemt de NAM de risico's van die gaswinning... nog altijd aanvaardbaar en beheersbaar. Hoe beoordeelt u dat dan? Nou ja, uh, uh, als de, ik, ik, persoonlijk vind ik, maar dat vindt het GS ook... dat, uh, nogmaals, dat zo'n risico je zo, zo kort mogelijk moet laten duren. En dat zou zo moeten zijn. We gaan uh, straks met de minister ook in gesprek om tien uur. En we zullen hem natuurlijk ook vragen... wat, wat zijn overwegingen nou precies zijn om de nadelen... Uh, in Noord-Nederland in Noord te laten bestaan. En dan met name in Groningen. Ja, nou, Hij gaat zeggen, dat geld kan ik niet missen. Vorig jaar 11,5 miljard. 97% van de Nederlandse huishoudens zijn afhankelijk van de winningen uit dit veld. We leveren aan Duitsland en België en Frankrijk. Het moet doorgaan. Ja, de, de, ik, ik kan begrijpen dat dat een van de afwegingen is. Aan de andere kant, de veiligheid staat natuurlijk hier in Groningen voorop. Uh -huh. Wat ons betreft voor onze inwoners. En uh, daar moet heel goed naar gekeken worden. En als het dan niet kan door te minderen in de, in de gasproductie... dan zal, zullen er wel uh, behoorlijk wat maatregelen moeten worden getroffen. En de vraag is of de maatregelenpakket wat nu wordt voorgesteld genoeg is. Tegelijkertijd is het zo dat uh, de toezicht op de staatsmijnen zelf zegt... dat het veel meer zou moeten zijn. Ja, want, want er zijn maatregelen te nemen. Ook als je de gaswinning dus nog opvoert, of in ieder geval zo laat... dan, dan kun je de bevingen beperken? Nou ja, dat, dat hangt dus van dat onderzoek af en dat gaat nog enige tijd duren. Uh, maar de vraag is of de voorzorg, kijk, je kunt aan twee kanten kun je dit aanpakken. Je kunt zorgen dat de aardbevingen minder worden of minder heftig worden. Aan de andere kant kun je proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Nou, ik, eh, ik heb daar nog geen zicht op. Of die schadebeperking in voldoende mate, want daar wil hij dan wel heel hard aan werken. Uh, of die in voldoende mate uh, kan worden ingevuld... met de maatregelen die hij voorstelt. Hm. Intussen is het wel zo, en dat geeft de staatsmijnen geven dat ook aan... als je niet direct tegelijkertijd aan de andere kant wat doet... dus aan de, aan de risico's uh, wat doet betekent dat je sowieso een jaar later zit in je maatregelen... dat er sowieso in Groningen een, verhoogd, een te hoog risico blijft bestaan. Ja, wat vindt u er eigenlijk van dat lokale bestuurders... bijvoorbeeld de burgemeester van Loppersum... niet eens wist dat er meer uit het gasveld werd gehaald? We hebben ook bestuurders, lokale bestuurders, provinciale misschien ook wel... steken laten vallen? Nou, Wij wisten dat ook niet. En dat, dat heeft te maken met het feit dat... Hadden we het niet moeten weten? Dan? Nou, Wij hadden dat natuurlijk wel graag geweten... Uh, met name de risico's uh, uh, gaan wij, uh, willen wij natuurlijk graag weten hoe die in elkaar zitten. Uh, tegelijkertijd is het zo dat het ministerie samen met de NAM natuurlijk gaat over de mijnbouwvergunningen. En uh, die horen natuurlijk wat dat betreft ook ons belang, ons Groningsbelang te behartigen. Ja. Je kunt je afvragen of dat op dit moment op de juiste wijze gebeurt. Wat wil u van Kamp? Uh, ik wil in eerste instantie een, een toelichting over zijn afweging. Uh, en ten tweede wil ik, uh, wil ik in ieder geval met hem bespreken uh, hoe snel die maatregelen kunnen worden getroffen. die hij dan denkt dat voldoende zijn om de belangen van de Gronings te behartigen. Gedeputeerde Pieter Vij, Mesdag van Groningen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt stellen. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Juris Dubinetski. Het is niet elke dag zo dat de grootste ochtendkranten precies dezelfde foto voor de voorpagina kiezen. Maar zowel AD als De Telegraaf vindt de meest sprekende foto van de Braziliaanse discobrand. die van een man die een van de slachtoffers wegdraagt langs brandweerwagens en verbouwereerde toeschouwers. Bij de brand vielen tenminste 230 doden. AD houdt het op 232, De Telegraaf zegt tenminste 233. AD gaat in op de impact van de brand... en praat met een van de slachtoffers van de cafébrand in Volendam in 2001. Buitenlandse partijen dringen steeds dieper door... in de Nederlandse energiesector, schrijft het Financiële Dagblad. Investeerders uit Rusland, het Midden-Oosten, Azië en de VS... nemen belangen in de branche. Minister Kamp is enthousiast over de ontwikkeling... omdat die aantoont dat Nederland een aantrekkelijk investeringsklimaat heeft. De leveringszekerheid is gegarandeerd... door de gas- en stroomnetten in overheidshanden te houden, bezweert Kamp vvv voorzitter Ton Heerts haalt in de Volkskrant uit naar het kabinet. Hoort u net ook al over in het gesprek met Joost Vullings. Volgens hem, volgens Heerts, worden zonder overleg met de bonden... maatregelen genomen in de woningmarkt en in de AOW. Terwijl was afgesproken dat er eerst overlegd zou worden. Zo heeft het overleg over een sociaal akkoord helemaal geen zin, zegt Heerts. Het is stoer allemaal, maar het is te omvangrijk, te desastreus. We mogen meepraten om alternatieven te bedenken... maar daar fietsen ze dan dwars doorheen. Eerder deze uitzending hoorde uw correspondent Robert Portier... over de overstromingen in het noordelijk deel van Australië. En news.com.au heeft beeld van een bizar gevolg... van die overstromingen aan de Sunshine Coast. Een dikke laag schuim bedekt daar de weg. Een bus baant zich een weg door het schuim... Maar toeschouwers zien nog een bult in het schuim op zich afkomen. een de de Oh, look, Oh, Een auto duikt ineens uit het schuim op. Twee politieagenten kunnen nog net opzij springen als de auto tevoorschijn komt. Heeft u zelf een mooie auto zonder scherm, eh, zonder schuim? Eh, en dan niet zozeer dat uw buren jaloers zijn, maar dat u dan meer de aandacht van het dievengilde trekt, dan zou uw verzekeringspremie wel eens flink omhoog kunnen gaan. Verzekeraars gaan in de nabije toekomst de premie koppelen aan het diefstalrisico, meldt de telegraaf. Ja, de populairste auto onder dieven in 2011 zal u wellicht verbazen: de Honda CRV. 1 op de 27 werd gestolen. En van de BMW's X5 uit dat jaar werd 1 op de 54 gestolen. En van de Volkswagen Golf 1 op de 65. Hoort meer trouwens over voertuigcriminaliteit... in het Radio 1 Journaal na 8 uur. Een tikje foto hebben we hier in de Volkskrant. Een band staat te spelen op een podium op een regenachtig plein. Toeschouwers, een fiets, drie mannen, een mevrouw in een rolstoel... en een hondje en dan nog een vrouw. En het onderschrift verklaart... een muzikale manifestatie tegen zinloos geweld... trekt zondag in Eindhoven weinig belangstellende. Opwinding in Sint-Pancras in Noord-Holland afgelopen weekend. Geen vroege paaseierjacht, maar mensen op zoek naar een envelop met 60.000 euro. Een lokale ondernemer was in 1998 begonnen met een contant spaarpotje en het bedrag was inmiddels gegroeid tot een stapeltje van 120 briefjes van 500 euro. Afgelopen week wilde hij het toch naar de bank brengen, liep naar zijn auto... werd toen afgeleid door een telefoontje en het geld had hij op de kofferbak gelegd. Volgende ochtend bracht een vrouw met inmiddels besneeuwde auto de kinderen naar school. En sindsdien is het bedrag spoorloos. De Telegraaf schrijft erover. Het is nog altijd spoorloos. Jurie, Joeri? Hij is weg. Zit pandkracht zeker. Op weg doen. Hij kan nog gezocht worden. Zo dadelijk meer. In ieder geval de nieuwe wereldkampioen Sprint... hoort u na acht uur in het Radio 1 Journaal. Blijft u luisteren. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning...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 Dit is Radio 1.